Nou, weer welkom in dit nieuwe uur. We beginnen met het rondje. wat was er in het literaire nieuws. Nou, Maritia, ja, jij de aftrap. Ja, uh, kan Els uh, vanavond niet, niet, er niet bij zijn. Uh, maar goed, die maakt het volgende week weer goed. Uh, ja, het nieuws. Ik weet niet of, of dat ook dat jou is doorgedrongen. Heel Hilda Schalk... Die, uh, uh, de ontzettend aardige schrijfster die, hoe lang zal het geleden zijn? Goed een half jaar geleden, uh, ook in dit programma is geweest. Um, en, en zeer onlangs in de literaire kring. En zeer onlangs in de literaire kring. Daar heb ik, ben ik even vergeten omdat ik er zelf helaas niet bij kon zijn. Uh, die heeft gedeputeerd op ongeveer 65-jarige leeftijd met het boek Duizend Kind. En ze heeft nu de Vlaamse publieksprijs gewonnen. Uh, dat is natuurlijk wel fantastisch hè, voor een debutante... Ja. Uh, en, uh, dus dat is, uh, dat is goed nieuws. En, uh, verder uh, ging het niet over de publieksprijs... maar bijvoorbeeld over de Nobelprijs. Namelijk van een Chinese schrijver die niemand kent. Tenminste in Nederland waarschijnlijk niet. Maar dat ligt aan ons, Maritia. En, uh, ja, ik geloof, ook dat, uh, ik geloof ook niet dat er vertalingen zijn. Ik weet dat er een vertaling bezig is... maar ik dacht niet dat er eerder vertalingen waren geweest uh, van zijn boek... Uh, de vertaalster van zijn in een van zijn boeken uh, met de titel Kikkers... die schrijft hier een uh, verhaal over uh, haar ervaringen met deze schrijver. Zij kan de regelrecht uit het Chinees vertalen. Uh, deze Sylvia Marijnissen. En uh, ze heeft al tien jaar geleden aangeboden aan, uh, aan haar uh, uitgever... Om, uh, om een vertaling te doen. Omdat zij uh, deze uh, Mo Jan... Mooi Jan. Zo'n uh, zo fantastische schrijver vonden. Maar daar durfde ze dus toch niet aan te beginnen. En tot nog toe was er eigenlijk... Ja, er moet dus wel iets in het Nederlands zijn uitgegeven. Um, omdat er anders niet had gestaan dat tot nog toe... Uh, de vertalingen uh, via het Frans tot ons kwamen. Ah, ja. Ja. ja. En um, wat ik een intrigerend zinnetje vond in haar verhaal was... wanneer je als vertaler die toon niet goed weet te treffen... Uh, van de lichtheid en de humor waarmee Jong Man... Mo Jan uh, heeft geschreven, zal de humor zoals het taalgrapje in de titel... de Nederlandse lezers ontgaan en alleen maar bevreemdend of zelfs belachelijk overkomen? En dat vind ik zo'n frappante zin, omdat je het waarschijnlijk nooit zult horen, zo'n zin... als je het hebt over Italiaanse, Duitse en Engelse vertalingen uh, in het Nederlands. Dus het Chinees het kan klaarblijkelijk dusdanig vervormd overkomen... Uh, dat het uh, in het Nederlands echt een totaal uh, andere uh, uitwerking zou hebben... Mm -hmm. dan deze vertaalver in ieder geval meent dat de Chinese uh, schrijver het bedoeld heeft. Ja. Ik dacht, god, zou, daar zou ik wel eens een, een uurtje onderwijs in willen krijgen. Ja. Dat zei, dit staat er, ga daar nou zo'n leuke zin van maken. In de bedoeling, in, in, met het idee uh, op de achtergrond o, van... Hei. Ja, dat heeft deze schrijver ja, echt dat is altijd deze altijd de een de fascinerende klus van vertalen. hè? Ja, maar waarschijnlijk wel specifiek van Chinese ja. talen. Ja. En, uh, maar in ieder geval, uh, voortdurend zijn er Nobelprijswinnaars waar we vervolgens niet meer van horen of die eventjes in de boekwinkel liggen. Ja. En uh, die dan ook niet erg grote oplagen uh, halen. Maar ik dacht even bij mezelf: ik heb uh, in mijn boekenkast uh, boeken staan van Nobelprijswinnaars die ik al winkelend in, in de boekhandel, uh, de boeken in mijn hand nemen, wat zou het interessant zijn. Je moet toch ergens op afgaan en zo af en toe denken, weet je wat, er staat op dat dit Nobelprijswinnaar is, laat ik dat boek eens proberen. Ja. En ik moet wel zeggen dat ik daar de laatste tien jaar eigenlijk de beste boeken van heb gelezen. En dat is bijvoorbeeld van Ismail Kadar, een Albanese schrijver. Ik weet niet of, die, uh, of jullie die kennen? Ja, wel van gehoord, maar uh, toch niet van gelezen. Echter uh, Muller heb ik toen geprobeerd, maar dat viel toch niet mee? Nee. nee, nee, daar ben ik niet aan durven beginnen eigenlijk. Misschien ook wel door jouw artspraken daarover. Maar wat ik een fantastisch boek heb gevonden... Uh, van een schrijver, wat is het, een IJslandse schrijver... die in 1955 de Nobelprijs heeft gewonnen. Die meneer die heet Haldor Laksnes... Uh -huh. Dat is waarschijnlijk totaal anders uitgekrokken. En dat, dat, uh, een van zijn belangrijkste boeken kun je ook nog steeds krijgen. onafhankelijke mensen. En, uh, absoluut aan te raden. En de, de schrijver die, die we hier ook wel behandeld hebben. Imre Kert, Kertets. Ja. Ja, met uh, Onbepaald door het Lot. Nobelprijs, ja. winnaar in 2002. En... Mede naar aanleiding van een opmerking die uh, Letitia uh, daarover maakte, uh, Le ja. Daar heb ik het enige boek waarvan ik de titel kan hebben, want dat heb ik geleend in de Bib. Het was ook het enige boek wat er van hem te krijgen was, van uh, Jean-Marie Le Dus ik zou iedereen aanraden, loop je in de boekhandel, en denk God, wat moet ik het dus helemaal snel kopen uit die enorme hoeveelheid die aangeboden wordt? Kijk eens naar een Nobelprijswinnaar uit het verleden, dan... Ja, dan, zie je, dan hoef je, zie je helemaal niet de top, 10, uh, de top 10... de top 10 elke precies, keer te Nee, precies. dat kun je te opeens he? tegen ja. dingen aanloopt. Ik positief, wat ben ik blij... dat ik dat boek tegen ben gekomen, ja. ja. Dus dat was het... Uh, Verder vond ik het heel leuk om, ik weet niet of jullie naar de boeken op zondag van uh, meneer ja. brand hebben gekeken, ja. daar zaten drie heren heel driftig te praten over, uh, over Martin Toner, ja. uh, naar aanleiding van een, uh, een biografie van uh, Wim Hazeu. Was Wim Hazeu een van die drie ja. driftig ja. pratende heren? ja. Oh, ja. En een tekenaar, waar ik, de naam kwam bij al bekend voor, maar ik ben ze weer vergeten. Um, en nog een andere man die, ik vond, geloof ik, ook een boek over hem of over uh, zijn werk heeft geschreven. Maar ik vond het heerlijk dat, uh, dat daar mensen zaten die enorm... Die, die, nauwelijks konden wachten tot de andere uitgesproken was... omdat zij ook hun verhaal wilden oh vertellen. Ja, ja. Zo uh, gepassioneerd als zij het over zowel Martin Toner... als over zijn werk hadden. Maar uh, ik lees hier nu uh, recentie ja, over, uh, over de... Hmm? Dat verhaal van Hans Steketee. Ja, precies. Ja. Uh, over de biogra biografie die net is uitgekomen. Uh, van ha uh, Wim Hazeu. Uh, daar kun je opmaken dat uh, Hans Steketee uh, toch wel interessanter zou vinden uh, om de autobiografie die Martin Toner heeft geschreven, zelf heeft geschreven, om die te lezen. Eerder nog dan uh, uh, ja. de biografie die nu ja, wat is. Wat zegt hij daar nou van? Hij zegt dat, dat die autobiografie van van Marten Toner... ...dat fabuleert hij nogal eens een keer. Dus, dus je kunt het niet zo vertrouwen wat hij, wat hij zelf schrijft over zijn leven. Nee, maar het schijnt qua boek gewoon heel interessant oh, te zijn. Ja. Ja, ja, ja. Als, als, ja. Tenminste, nou, dat heeft misschien uh, deze Hans TKT niet zozeer gezegd... ...als wel uh, de, de heren die uh, gisteren aan tafel zaten ja. in het boekenprogramma. Dus dat, uh, dat heb ik in mijn oren geknoopt. En... Uh, uh, Even kijken. Oh ja, wat ik hier, dat wil ik eventjes opmerken. Een, een, zeker John Williams. Daarvan is een boek vertaald. En dat is een boek uit 1965. En God mag weten waarom dat soort dingen dan opeens vertaald worden. Dat, dat zien we natuurlijk wel vaker. En uh, het bijzondere daarvan is eigenlijk meer dat het vijf, vijf sterretjes heeft. En dat is het maximale aantal sterretjes wat de NRC uh, geeft voor een boek. En dat boek heet Stoner. Hoe heet dat? Stoner. Ik neem aan dat het een naam is van, een, van de hoofdpersoon. Dat het, dus ook niet, het is in, ook in het Nederlands vertaald en dan heet het ook Stoner. Ja. En, uh, nou goed, ik zal daar verder niet uh, over de inhoud ingaan. Want het belangrijkste is uh, dat het misschien de moeite waard is om daar eens naar uit te kijken. Stoner, ja. Ja. Mm -hmm. ja een boek met vijf sterretjes ontmoet je niet vaak. En een boek dat nu pas vertaald is, terwijl het in 1965 of iets dergelijks geschreven is. En de aandacht ontglipt op dat moment. Uh, die schrijft daar de vergeten John Williams, schreef een spectaculair, onspectaculair roman. Ja. Dat is ook een mooie combinatie: over het dito-leven van William Stoner. Een boek dat de ziel raakt. Precies, nou, over een nou, hele gewone man die hele ja. gewone dingen meemaakt en toch een subliem boek. Spectaculair, dus. onspectaculair. spectaculair ja. Ik vind het altijd intrigerend om, om te zien dat boeken... Heb jij ook zo'n spectaculair, nee, onspectaculair leven, Therese? <laughs> of, zullen, zullen we het daar we niet daar over even, hebben? Oh, nee, nee, we we hebben het over we boeken over, vanavond. Overval ik je mee. Uh, nee, moeten we niet doen. Had jij zelf... Uh, uh, nou ja, ik heb dus. daar ook zitten kijken naar uh, die recensie van Hans TKT. Hoe hij uh, eigenlijk uh, vrij negatief staat tegenover dat uh, werk van Hazeu. Dat hij alvast veel te lang vindt. Dat zijn ook weer zo'n 700, 800 bladzijden. Ah, ja. Uh, um, ja, Hazeu. Uh, die naam die zegt mij in zoverre wat dat uh, Hans Dutting, die ook uh, de ene... Um, biografie naar de andere schrijft, dat hij Hazeu als zijn leermeester beschouwt. Hmm. Hij spreekt altijd met, met zeer veel eerbied en, en uh, een bewondering over, over Hazeu. Ik heb nooit iets over Hazeu gelezen. Uh, maar ik zal, uh, dank voor je tip, dat dat boekenprogramma van Wim Brands uh, er een keer... Uh, nog eens Het is eens soms keer als, zo heerlijk. Omdat, dan uh, kan ik hem uh, mensen, zien. ja zien. Omdat mensen wat meer de tijd krijgen. Ja. En de meeste mensen die er zijn, als ik... Aan denk, dat is ook niet altijd het geval, dan die, zijn inderdaad, uh, die zitten helemaal in hun verhaal. Die willen het ook echt kwijt. Die zijn echt gepassioneerd bezig om Jij hun verhaal er te vertellen. Ja, ik verhaal heel graag naar. Ja, ja. ja. Hè, Dat kom je niet zo ja. vaak tegen. Meestal hebben mensen ongeveer anderhalve minuut om hun zegje te doen. Ja. Dus het is uh, ziek. Ja, en, en verder... het ook goed, vind ja. ik. Ja. Ja. Is het weer zo'n oh, beetje zo'n ontmythologisering? Ja. Hè? Ik heb ook altijd genoten van die bommelstrips. Uh, die, die verhalen. Oh ja, ik heb ze ook jarenlang uh, gevolgd mm -hmm. en, en uh, nou ja, die, die, die diepte erin en, en, en uh, waar je hier uit die recensie kunt, kunt lezen dat het uh, Martin Toon er eigenlijk alleen maar om ging dat ze, dat ze een kachel rookten en, en zijn portemonnee goed gevuld was. Dan denk je, oh ja, oh. <laughs> en dat hij de uh, <laughs> Walt Disney wilde worden van Nederland. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nou je. ja. ja. ook ja, het zal ook wel. Hè. Uh. Ja, nee, ja ik, ik, ik heb het nooit zo. Uh... Nee, nooit zo warm kunnen genieten. Uh... Nee, nee, nee. Ik heb wel een paar keer een interview met, uh, met hem gehoord op de radio. En toen zat hij al in het Rosa Spierhuis. En oh, die man ja. heeft toch wel een bijzonder leven gehad. Dat was nou een zelfmoordpoging, begrijp ik uit dit, dit verhaal. Ik weet niet of hij daarna daar terecht ja. is gekomen. Achter, maar, ja. Ja. maar goed, ja. Ja. wanneer doet er ook eigenlijk niet zoveel nee. toe. Her, um, Goed. Ja. Nou, Goed, nou, ik denk dat we zo wel wat, uh, wat, wat nieuwtjes... Ja, massagraf, dat woord, valt het jullie niet op dat uh, er was een massagraf ontdekt uh, uit de Tachtigjarige Oorlog en dan gaat het over 10, 12 mensen die, da die daarin gevonden zijn? Ik vind het een beetje raar gebruik van het woord massagraf. Hè? Bij massa denk ik eigenlijk altijd aan, aan veel grotere groepen. Uh, mensen, Maar bij, bij een massagraf wordt het gebruikt ook als er uh, maar een stuk of 8, 19 uh, uh, ja. in liggen. Dat ja. ja, was het criterium, ja. Ja, ja, ja. Nee, je ja. aan een, in een massagraf, wordt dan inderdaad ook gebruikt op het ogenblik waar, waar uh, vroeger in dorpen misschien heel veel arme mensen die geen geld hadden om uh, goed te worden, begraven te worden, bij elkaar werden ja. gelegd. Ja. Terwijl wij natuurlijk bij massagraf aan oorlogsmisdaden denken. Aan, ja. uh, die mensen die allemaal ja. doodgeschoten worden en vervolgens. Uh, ...bedekt worden met aarde. Ja. Had jij nog iets uh, literairs, iets nieuws... ...iets uit het literaire nieuws, Therese? Anders dan, dan sluiten we het rondje wel af. Nee, jouw, jouw interview wat je had uh, over, uh, over Maarten Toon... ...daar heb ik ook gezien. En ja, Ik heb ook met veel plezier zitten kijken... ...hoe enthousiast die drie mannen waren. En aan de andere kant ook... Uh, ja, ze hadden ook wel kritiek op Oh, absoluut, op ja, ja. Maar ook daarin, ze waren maar, gewoon gepassioneerd bezig over het onderwerp. Ja, dat was mooi. Ja, ja. ja zeker. Dat hij, en mooi uh, op die afsluiting met die brief... die, die, ja. die, die in, een van die drie mannen gekregen had van Maarten Tonen. Ja. Ja, en hij en zat beide een, met tranen in de ogen. Ja, maar het was niet echt een eigen man. Hè. En, en, en zeker niet voor zijn kinderen begrepen. Maar, uh, ja, maar het, goed, ik ben het, benieuwd... Het is is, hoe lang hij uh, literair zal overleven... Goed, Ze luisteren Maritia, naar. jij hebt de muziek, hè? Precies, door Els uitgezocht. Uh, we gaan uh, luisteren naar uh, Ramses Shafi. Um, en het lied heet In Oktober... te ja, die, of april, het doet wat het wil, want het houdt geen kalender bij, dat hart van mij, ja, dadida. Is nu de maand mee, vol van vogels en van kleur. Wat moet een hart, wat moet een hart, met lente doen? Oktober, Ramse Schaffi, Lisbeth List in een mooi duet. En hun rechtmatige plaats ingenomen hebben Wil en Willem, om eens te variëren. Ja. Um, met de gedichten. Um, toen ik dit gedicht uh, uit de poëziekalender haalde, wist ik zeker dat we daarmee moesten beginnen. Um, ik heb het twee keer moeten lezen om het een beetje te begrijpen. En Wil die vindt dat ik het helemaal uit moet gaan leggen, want anders begrijpt u het ook niet. Maar... Daar ben ik dus niet van plan. Ik ben van plan om tegen u te zeggen: het is geschreven door Les Murray. Het is uit het Engels vertaald door Martin Elsega. En wat ik ervan overgehouden heb is het volgende. Het is een poëtische biologieles over het ontstaan en evolutie van de flora ten dienste van de fauna. Nou, daar kunt u de zak steken. Ik zeg het er geen keer. Biologieles. Over ontstaan, evolutie van de flora... ten dienste van de fauna. Ja, dat is toch te volgen. Ja, en als je dit kunt volgen... dan kun je van het gedicht genoeg oppikken... om het ook interessant, leuk en heel goed gevonden te vinden. Het heet Hanenpootstruik. Het is niet de bedoeling dat... Uh, ik wil het ook in uh, gaat voorlezen, maar ik deed het expres wel. Adepootstruik. Ik word geleefd, ik word gestorven. Ik was driemaal tweebladig en afgegraast, maar tenslotte vertwijgd en vermenigvuldigd, scherpdoornig, verhoud, benest en opgeschoten uit aarde zout om zonnesuiker. Ik word binnenin bezongen door lijsters die geen kijkend huidding hoeven vrezen. Ik kreeg de jaren bebloemd, bevinkt, mierbeklommen... In, ...in nu eens minder bessen dan weer wijd uitlopend boven een krans van smeuige stralen mest. Van water de krukas, de koppeling van gas... Is mijn veegesnoeide gestalte een brede kroon, ontsproten boven het hongerbuikinstinct dat alles herschept tot prairie? Op mijn stekels prikt de klauwier de karies van muizen en bedorven hagedissen. Bladdiep daaronder worden zaadschreeuwkeeltjes gevuld. In mij, berankt, vermenigvuldigd, wordt geleefd en gestorven. Nou, nou, het is behoorlijk biologisch. Hè? Ja, maar dan gaat het over een, een biologie over een hele lange termijn. Hè? Ja. Het, het, het landschap verandert voortdurend en de natuur verandert voortdurend. En ieder van uh, de, de gevogelte, van de dieren, krijgt zijn kans om daarvan te profiteren. Ja. Nou, na nou het moeilijke, het makkelijke. Waarom. En Luc Ruey hebben we nooit in de dag van het gedicht kunnen krijgen, want de goede man die was veel te duur. Waarom vraagt hij zich af, zijn er sieraden en waartoe dienen die sieraden? Nou, ik vind dat wel een heel leuk gevonden onderwerp om daar iets over te zeggen. Luc Rouet, pronkstucht, stuk. pronkstuchtstuk. S'nachts mompelen juwelen in hun slaap. Zij fonkelen tot in hun dromen, proberen zo vermaard te glanzen als de tranen van een dame. Dat komt. Zij zijn soms zeer alleen, gekluisterd in hun kist van nacht. Zij willen jubelen in zilver, in goud, briljant of diamant, maar pralen slechts met wat zij missen. Een hals, een pols, een simpele pink. O, ziek van heimwee naar knap vlees. De nacht is lang. Wordt het ooit dag? Ja, ik vind de mooiste omschrijving natuurlijk knap vlees. Hè? Dat snap je wel. Welke slager zou dat niet vinden? Dan een gedicht dat geen titel meegekregen heeft, en dat gebeurt wel vaker bij Neeltje Maria Min. Neeltje Maria Min werd op zekere dag moeder. Ze had zich voortgeplant, of beter gezegd voortgemensd en koesterde een kind aan haar borst. En dat kind inspireerde haar tot het volgende gedicht. Wie jong is, zal op zekere dag oud zijn, is het thema. Zijn attributen zijn nog ver. De wandelstok, de bril, de hoed. Dit is, dit is alleen maar het begin, voeding en slaap. Daartussenin de moeder met de zachte stem nog niet aan hoe hij heet gewend. Hem is de veiligheid, de overvloed. Een zuigeling de voet nog aan de meet. Hij weet en doet nog niets om te vergeten. Een sterveling die eerst nog leven moet. Een sterveling die eerst nog leven moet. Ja, zo zijn we allemaal begonnen. Um, ja... Dit gedicht frappeerde mij, omdat uh, je in de krant nog wel eens leest <coughs> op de pagina waarbij uh, uh, mensen aankondigen dat er een begrafenis plaats zal vinden. Um, op diezelfde pagina staan er vaak ook hele kleine berichtjes van uh, 1911 of 19, uh, 2011-2012. We missen je nog steeds. Mm -hmm. Nou, dit gedicht van Hester Knippen is eigenlijk zo'n gedicht. Alleen, ze doet het niet in één regel, maar ze doet het in een gedicht. Verjaardag. Je bent jarig vandaag en je bent het niet meer. Hoe vieren we dat? Hoort bij een verjaardag, die is verjaard, bijvoorbeeld nog een taart? Je bent toch nog altijd geboren geworden? Maar... Met wie vieren we dat voortaan? En waar halen we blijde gezichten vandaan? Bloemen krijg je natuurlijk. We schikken ze voor je in vazen terwijl we over je praten. Toen, nu zou hij, hij zou. Maar tenslotte staan we daar met lege handen en armen. Met lege handen en armen. Ja, Bert Kooiman maakte... Gedurende de eerste fase deel uit van de redactie van Leidranen. Bert Kooyman was neerlandicus en werkte hier aan het Middellin College. En Bert Kooyman heeft een grote hoeveelheid bundels uitgegeven met maar eigenlijk één thema. Het thema dat hij uh, zijn moeder mist die hij nooit gekend heeft. In allerlei hele interessante, soms ingewikkelde, maar altijd geheimzinnige varianten, had hij het over, heeft hij het over zijn moeder. En plotseling, hij belde mij erover op en zei van, je zult het niet geloven. Ik heb twee gedichten geschreven die je niet zult herkennen. Eén van die twee krijgt u te horen. Ach, ik herken wel iets hoor. Want het is het engagement van iedereen die s'avonds om acht uur naar het nieuws kijkt. ...en het woord Syrië ingepeperd krijgt. Het heet Tiran, Bert Kooyman. Naar zijn grijs gedraaide taal wil niemand meer luisteren. Er valt niets meer te graaien uit de schatkist van zijn volk. Zijn voeten zwellen onder het gewicht van zijn lichaam. Wanneer zijn wanhoop slaapt, groeit zijn talent om uit te roeien. Geen stilte respecteert hij bij zijn stappen in het duister... Geen water dat hem nog reinigt. Geen licht dat hem nog troost. Hij zal niet gered worden door wie hij omhelst. En tenslotte. En dat slot heeft te maken met het feit dat we net... die verjaardag van die overleden persoon gehad hebben. Binnenkort is er hier in dit dorp ook nog een verjaardag van iemand... Die er nog wel is. En het lijkt wel of Toontellingen dit gedicht geschreven heeft voor mij, omdat ik binnenkort mijn 73e levensjaren instap. Een taart. Toontellingen. Er staat een taart in een etalage, een grote witte taart. Wat moet ik doen? Ik moet aan geld komen. Ik moet een steen door dat raam gooien, ik moet jarig zijn... ik moet zorgen dat die juffrouw binnen die met die rode lippen verliefd op me wordt. Ik doe mijn ogen dicht, druk mijn neus tegen het glas, prevel, taart. Grote witte taart vlieg ongeschonden door dit raam. Of moet ik zelf bakker worden? Banketbakker d'excellence tot zover ja goed ja, ja. nou dus dankjewel aan, Willem Ik wil... binnenkort voor het raam van de bakker hij gooit er een steen erin we zullen het zien voor het raam van mijn oven mm -hmm. nou ik ben altijd zo brutaal om gewoon naar binnen te gaan en dan, zeg ik, en dan zeg ik dan zeg ik wat Leo Joosten vertelde en wat straks in Leidraad staat over een goede vriend van hem die hem opbelde en zei van, kom je taart eten? Taart eten, zegt Leo. Ja, zegt hij. Ik heb hier twee taarten en een ervan is jarig. <laughs> ja, ja. Ja. Ja. Muziek, is het weer Ramses? Aardig. Nou, we gaan luisteren naar Snijder. En het lied heet, De Dame vloert de blues. Vloerst. de mannen naar zich toe op de dansvloer? De volle pinguins in hun paringsdansen, waggelwals uitbundig tonen, kroos op klanken en ja, hoe's de vormeloze lijven naar elkaar gebogen, en alles dijkt en dijkt. Van de bloesbaar bank op de onderwerp. Ben de Snijder in het Uur Literatuur. En Therese in onze rubriek. Wat lezen we in Goerle? Uh, ja, je bent al in Goolse Kringen geweest. Nog niet zo lang geleden. Nou, in het Uur Literatuur. Welkom. De, het boek ligt open. De, de, de blaadjes zitten allemaal gestoken tussen de bladzijden. Je hebt een fameus boek bij je. Ja, een heerlijk boek. En Jij vroeg mij net van Therese... Uh... ...of ik een interessant, oninteressant leven zou hebben gehad. Nou, als je je voorstelt dat er tijden zijn geweest... ...dat ik zo snel mogelijk de periferiek van Parijs om wilde rijden... ...en klokte bij het vliegveld Charles de Gaulle... ...en bij vliegveld Orly weer... ...en elke keer als ik dat stuk weer reed, probeerde om een record te breken... ...dan was dat de snelle tijd en nu vind ik het heerlijk om alles wat langzamer te mm -hmm. doen. En ik heb vanavond een boek meegenomen... wat hoort bij het slow readen. Het is een boek wat je meerdere malen zou kunnen lezen. Het is Godeslaap. En ik wou alleen al even wijzen op de omslag. De omslag van het boek. Het is de veertiende druk die ik in mijn handen heb. Maar dat is eigenlijk geschilderd een beetje naar een uh, schilderij van Edward Munch. Mm -hmm. En hier staat het huis, en ik vermoed dat dat het huis in Frankrijk is, wat een groot, uh, grote rol speelt in het boek. En het boek heet Godeslaap van Erwin Mortier. Ja, zullen we maar meteen een ja. beetje over het verhaal beginnen, ja, ja. want de tijd dringt toch. Het is ook een boek om voor te lezen. Het is niet alleen een boek om zelf op het gemak te lezen... slow reading, maar ook een boek om voor te lezen. En het zijn prachtige zinnen die daarin staan. Wel, de hoofdpersoon of degene eigenlijk die het schrijft is Helena Dumont. En ze is een vrouw aan het eind van haar leven die gekluisterd aan bed en stoel... haar veelbewogen leven opschrijft in schriften... die de boekenplanken van haar kamer langzaamaan vullen... Helena zou willen dat haar doodkist gemaakt wordt van die boekenplanken. En literatuur, vindt ze, hoort anoniem te zijn. Ze wil dus eigenlijk niet dat het ondertekend wordt of uitgegeven wordt. Want, zegt ze, dat de schrijver er ten behoeve van de lezers zijn naam op zette, leek me bijna even absurd als aangerand worden door iemand die je eerst beleefd zijn visitekaartje overhandigt. <laughs> Helena wordt liefdevol verzorgd door Rashida, een vrouw van de tweede generatie van Marokkaanse afkomst. En Helena kleurt haar verhaal met woord en beeld en is jaloers op schilders die dat met koloriet kunnen doen. Helena worstelt met de taal, zoals de schrijver Erwin Mortier... En ze springt in het boek door de tijd heen en weer. Er is geen chronologische volgorde, maar je moet echt bij de les blijven. Helena gooit op in een stad in België met een rivier... en samen met haar homoseksuele broer Edgard. Ze gooit op in een milieu waar mentenier het sleutelwoord is. En dan ga ik jullie even voorlezen... Mentenier was het sleutelbegrip van onze kasten. We hadden geen conversaties in die dagen. Beschaafd volk onderhield ze. We gaven geen diners, we hielden tafel. We genoten niet van lectuur, we onderhielden onze belezenheid. We hadden geen vriendschappen, maar knoopten banden van genegenheid aan... ...onderhielden de beste betrekkingen met, verstevigden connecties... We onderhielden, we onderhielden en we hielden ons voor dat zulks geen zins een plicht was, of een opgave, of zelfs maar een keuze. We beschouwden onszelf zonder enige schroom als het heilzame midden. Zonder ons kon de wereld alleen maar vergaan in de anarchistische onrust van het volk onder ons. Of verdampen in de lijzigheid van adel en oud geld in de stratosfeer erboven. Wij hielden de dingen in evenwicht. Haar broer Edgard, met wie ze wandelingen maakt in volksbuurten, waar ze met haar vader nooit zou komen, en ook het personeel in huis laten haar de grote standsverschillen zien. Even, even, weer even, even weer terugbladeren. Voor alle fraile stenen die vanaf de treden van de badkoetsen... precieus de koelte van de golven beproefden... in Blankenbergen, de Haan of in Ostende, doopte elders kindervingers... luciferhout in dampende ketels zwavelpap... kaai de meisjes handen katoen... regen garen op haspels... Of kettingbomen van hevel naar schietspoel, en twijnde en torste en klopte Jute en plukte vilt... of naaide de handschoenen die mijn moeder en ik aantrokken voor het flaneren op de dijk. Het was een wereld die ik pas later heb gezien, wanneer mijn broer gesommeerd werd om het te luchten. Al lag hij altijd al onder mijn neus in de hoeken van de, van de stad die mijn vader tijdens onze wandelingen meet. Van haar vader, zegt Helena, hij is de celwand... die mijn moeder, mijn broer en mij omhult en ons voor de gevaren van de buitenwereld afschermt. Over de moeder- en dochterrelatie schrijft ze... zowel over zichzelf als dochter met haar moeder als over zichzelf als moeder en haar eigen dochter het volgende. De rancune die tussen moeders en dochters kan sluimeren... heb ik me al te goed leren kennen. Je moet een vrouw zijn om een andere vrouw te doorzien... de geheimen van haar machinaties. En als die andere vrouw toevallig je eigen dochter is valt de minachting het kilst van al uit, want je blikt in jezelf. Voor mijn moeder was ook onschuld een list en ik ben geen haar beter. Zelf heb ik zolang ze leefde mijn dochter gehaat... omdat ze bestond en was wie ze was. En nu ze dood is, haat ik haar omdat ze dood is. Ik beschuldig dus zelfs het toeval van medeplichtigheid... Want kinderen die voor hun ouders sterven, noem ik inhalig. Ik was razend toen mijn dochter stierf, van haat en van ellende. Broer Edgar, die noemt haar mijn kleine gazelle. En van zijn talloze vriendjes, Edgar is uh, homofiel, en van zijn talloze vriendjes vraagt Helena zich af wie hij toelaat in zijn slaap. Ze leken meer delicatessen, liflafjes, waar zijn tong naar hunkerde wanneer hij van grovere kost verzadigd was. En is Helena de zus die haar leven lang leest en schrijft? Edgar zegt tegen zijn zusje, ''Jij je boekjes, ik mijn boefjes.'' De familie heeft een buitenhuis in Artesië, Een prachtig oud woord, eigenlijk de Pas de Calais in Noord-Frankrijk... en niet ver van de grens met België en de zee. Een huis met eigenlijk twee behuizingen... geërfd van de familie van moederskant... en in de ene helft woont de broer van Helena's moeder... permanent met vrouw en zus van zijn vrouw, de tantes... en in de andere helft... Daar gaat Helena met haar moeder en broer elke zomer naar het buitenhuis. En vader blijft het grootste deel van de vakantie in België voor zijn werk... maar zal zich op enig moment bij zijn gezin voegen. Op het huis, voor een gedeelte nog boerenbedrijf... werken knechten en huishoudelijk personeel. En het is begin 1914 en ze zijn onderweg naar Frankrijk... Pas laat in de middag, toen we iets aten in het stationbuffet van de plaats waar we op een overstap wachten, was ons opgevallen dat de commotie op het plein misschien met meer te maken had dan de uitgelatenheid van de zondag. Op en rond de terrasjes van het café waren de mensen druk in gesprek. Kijk eens wat er gaande is, zei moeder en broer stond op van onze tafel. Waarschijnlijk iets van niets, zuste mijn moeder. Hij bleef een tijd lang weg. Het schijnt dat de kroonprins vermoord is, zei hij toen hij terugkwam. De onze, reageerde mijn moeder ongelooflijk. De Oostenrijkse, in Servië. Hij en zijn vrouw. Een of andere gek heeft ze neergelegd. Hij ging weer zitten, vouwde zijn servet op zijn schoot en nam een hapje uit zijn broodje. Het zal wel weer gaan stuiven in het oosten. Enfin, we lezen het morgen wel in de krant, besloot mijn moeder. En ik proefde in haar woorden een ondertoon van de gretigheid... die ze meestal aan de dag legde... wanneer ze uit de dagbladen de Society-rubriek voorlas... en van commentaar voorzag. Alsof ze geregeld aan alle vorstenhoven hoven op de thee mocht. Ze noemde zichzelf een volbloed Republikeinse... Maar als je dan toch koningen hebt, zo zei ze graag... met haar voorliefde voor cirkelredeneringen, dan heb je ze ook. Ik probeer me voor te stellen. De toch en zijn gade, net aangekomen in de dood... zij aan zij, elk in een open kist, de handen gevouwen... de ogen dicht, de ontzetting van het fatale ogenblik... Wie weet gestold in hun koud geworden vlees maar mijn broer verstoorde mijn dromerij verrukkelijke rosbief zuchtte hij mijn vader imiterend hij had zijn brood op legde zijn servet naast zijn bord en voor de rest habsburgers genoeg daarin wenen het eerste paard het is het eerste paard niet dat ze moeten vervangen tja het was dus 1914, ze gingen die zomer weer naar Frankrijk. Maar vanwege het uitbreken van de oorlog konden ze niet meer terugkeren naar België. En tijdens het eerste oorlogsjaar leert ze een Engelse oorlogsfotograaf met Joe Herbert kennen, met wie ze later trouwt en van wie ze schrijft. Ik hield van zijn stiltes, een eenzaad, hij was ook enig kind al jong geleerd zijn eigen boontjes te doppen. Bezig met overleven, in de luwte, in de schaduw, in het schemerduister, En zij, Helena, vond het een man van een goed soortelijk gewicht. Hij neemt haar een paar dagen mee naar het Front als oorlogsfotograaf. En dat doet zij stiekem, want dan is haar moeder met een vriendin naar Parijs... Uh, vanuit dus hun buitenhuis in Frankrijk. En haar oom... die zal de boel wel zussen... mocht haar moeder uh, achterkomen... en geeft haar toestemming om te gaan. Ze rijden over de wegen in Noord-Frankrijk. En die stille weggetjes... die eigenlijk altijd door boerenvolk uh, uh, gebruikt worden... daar stromen nu de rijen soldaten overheen. Ineens...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 hij manoeuvreerde de auto dan tussen de manschappen door, van wie er geen op- of omkeek, alsof ze zich volledig fixeerden op hun plaats van bestemming. Of misschien stapten alleen hun ledematen werktuiglijk verder, droegen hun spieren en gewrichten ze blind naar het noorden en verwijlden hun gedachten intussen bij wat achter ze lag, wat ze niet los konden laten. En mijn man schudde zijn hoofd. They live in soldier's time. Van het naïeve meisje dat Helena was, was ze eigenlijk ineens een volwassen vrouw geworden. Van alle knechten die ons de avond van onze aankomst verwelkomd hadden, zou er nog geen half jaar later zeker één op de drie dood zijn. Ik zou hun namen kunnen opzommen. Op papier, op mijn eigen private monument... met opschrift «Mor pour la patrie» opwerpen... maar gedenktekens zijn loodzware eufemismen. Offerschalen of bloemslingers die we op altaren leggen... om de verstomming van al die lichamen te overstemmen. Er zou een mausolea en uitgestrekte dode akkers moeten bestaan voor de afgerukte ledematen, de geamputeerde armen of benen, de vermiste organen. Er zouden grafzerken moeten gehouden worden, waaronder bijvoorbeeld... de handen en de voeten van Sylvian Gajak, de jongste zoon van meneer en mevrouw Gajak... die vlak naast de mairie in mijn moeders geboortedorp een wijn- en liqueurenhandel uitbaten... En het feit dat hun knappe jongste op de kermissen hoge ogen gooide bij de meisjes, weglachte met een typisch Franse nonchalance, tot hij terugkeerde zonder handen en voeten. Een speenvarken of slachtlam, klaar voor het braadspit, zo zag hij uit. Een manshoge hoge die mama en papa in een rolstoel moesten voortduwen op kermissen, waar geen melkmeid hem nog een blik waardig achtte. Er zou een gafkapel moeten bestaan... waarin zonder opgepompte heroïek... de rechterarm wordt herdacht van onze stalknecht Adeline Rivière... zeer geliefd om het enige talent dat hij had kunnen ontplooien... voor het front hem decimeerde. Zijn fijngevoeligheid tijdens het met de touwen bevrijden van een kalf uit het binnenste van een koe die aan het werpen dreigde te bezwijken. De helderziendheid van zijn handen, alsof, zei zo vaak mijn oom, die kerel met zijn knuisten aanvoelde hoe dat jongen in die buik gedraaid zat en hoe het ongeschonden te verlossen. En waar is het gaf voor de linkerhand van zijn neef, Hubertin, die weinig speciale verdiensten had, en op een erf waar mankracht altijd van pas kwam, pas gemist werd toen die hand er niet meer was. En zo gaf de oorlog ontelbare terug, mits afhouding van een willekeurig percentage vlees. Het zou zijn eigen kerkhoven moeten hebben, rijen zerken voor armen, benen, voeten, vingers, tenen of urnenwanden met daaronder hun kleine dekstenen bijvoorbeeld... de testikels van Olivier de wachtend op de hereniging met de rest van Olivier... die, zo werd gefluisterd, een schale trots putte uit het feit... dat sommige dames nieuwsgierig waren naar zijn ontbrekende geslacht... en sporadisch enkele onder hen beloonden... door zijn broek te laten zakken en ze de plooi te tonen tussen zijn dijen en hoe hij daarmee kon wateren als een vrouw. Olivier Douillet is oud geworden, want een uur geleven lang, en zijn leven lang heeft hij zich gelukkiger geprezen dan zijn makker Claude Autremont, bij wie dezelfde granaten die Olivier ontmande de ballen weliswaar had gespaard, maar wel zijn piel vermaalde. Er zouden getentekens moeten bestaan voor anonieme hompen vlees, vermist in de strijd, Stukken romp, dijspier, kont en pik... en ossuaria voor de splintersbot van mannen... als bijvoorbeeld François Houtekier... die een zoon was van de smid. Klaar om zijn bejaarde vader op te volgen... boven de gloeiende sinters van het aanbeeld. Maar in wiens heup de dokters kunstmatig een gat lieten gapen... zodat ze gemakkelijk met een tang stukken bot konden wegknijpen... wanneer het koud vuur het been verder aanvrat en de microbe zijn heup tot zwarte pap verteerde. Maar wat doen we met de anderen, de schijnbaar ongehavende? Welk mausoleum zou bijvoorbeeld passend zijn voor de, voor de jonge Etienne Leboeuf? 24, toen, toen de oorlog ten slotte ophield. Etienne Leboeuf was bijna alle veldslagen... die bijna alle veldslagen achter dat litteken van loopgraven en prikkeldraad tussen de kust van mijn vaderland... en de grens met Zwitserland heeft meegemaakt. En zo... verslaat zij... of kijkt zij en schrijft zij... over de oorlog, de guerre. Jarenlang gaat Helena... met haar man naar de oorlog terug... naar het huis in Frankrijk... en de oude oorlogsgebieden. En als hij gestorven is raadt Helena met haar dochter, die rijdt, omdat ze dit zelf niet meer kan. Even kijken. Ja. Van zodra we de grensstreek naderen, verlaat ik me op de silhouetten van de heuvels. Aan hun voeten talmen de wegen, ze vertakken zich en worden steeds nauwer, haarvaten van het landschap, als om ons ongezien naar de overkant te smokkelen. Geen stofwolk verraadt ons traject. En soms ontschiet me een schaterlach even ontzet als sarcastisch... en zie ik dat mijn kind te koppig is om te vragen wat er te lachen valt. Ik zie het aan de krampachtige greep van haar knuisten op het stuurwiel. Ik voel het aan de bruskheid waarmee ze optrekt of gas terugneemt. Koppelt of schakelt. En ik denk, hier zijn we dan. Een moeder en haar dochter... Het enige voortbrengsel dat ik ooit uit mijn bekken geperst heb... terwijl ons de knarsende, molenstenen stiltes van vader en zonen fijnmaalt. Twee vrouwen, zij aan zij, twee pictogrammen van wrok. En nog later gaat ze na jaren weer terug naar het huis... en dan is het huis uh, verwilderd. De hekken krijgt ze niet meer open. Dan keert zij terug met de snoeischaar, en ze stuurt haar dochter naar zee... zodat zij alleen door het huis kan lopen. En hoe verder ik liep, hoe zwaarder de lucht werd... en hoe meer handen er tegen mijn rond leken aan te drukken... en me aanmaanden op mijn stappen terug te keren. Maar ik kwam niet om het te vergapen. Ik kwam om te rouwen. Dat huis was mijn grafkapel... De stapelplaats voor al mijn doden, die ik alleen daar kon bewenen. Na die, oh, ja, die door, ene nee. keer. Ja, ik ben er bijna. Na die ene keer ben ik nooit meer teruggekeerd. Ik ben naar het dorp gestapt en heb daar in het café naast, me, naast de Marie gewacht tot mijn dochter, ze had waar rempel een tent van de zon, van de kust terugkeerde om me op te pikken. Ik weet nog steeds niet of ik trilde van verrukking toen ik onder het lommer van een tot fors geboomd uitgegooide haag het erf verliet. De laatste keer de droge lucht van de bakstenen die ik in me opsnoof... van het vale okerkleurige zand onder mijn zolen... en de blauwstenen plaveien, de hagedissen... even schichtig hoorde ik ze wegschieten... als een naam of een jaartal waar je net niet op kunt komen. Of reelde ik juist van de diepste angst die een mens kan voelen... die voor zijn eigen vergeefsheid, wanneer de boekrollen zich sluiten en de gezangen verstommen... en boven de kandelaren de vlammen doven... tot we blind in de tijd hangen... als een glasraam waarachter geen zon meer oplicht. ligt. een schrijver. de Wat ja. een schrijver. Ja, het is geweldig. Hij wordt wel eens vergeleken met het verdriet van België... van Hugo Claus. Hij, was ook bij, hij heeft ook gesproken... bij het overlijden van Gerard Reven en ook van... Hugo Klaus. Ja, dat is waar. Ik herinner ja. me nou weer. Ze Dan nog een schande gesproken. Wat was het ook uit een aanzien van de katholieke kerk of zo? Omdat ze zin niet goed vonden. Of, ja, heeft hij toen geloofd? Was, een hij, paar, was een, hij geloof uh, Ik heb uh, een enige opmerking over ja. gemaakt. Ja, ik ja. Ja. Ja. me opeens weer naar boven. Ja. Maar het is een. Uh, ja, het is een, een. Ja, ik vind het een geweldig boek. Ja, maar deze man Die, die lijkt ook zo ongelooflijk. Uh, uh, makkelijk te schrijven. Hè? Die zinnen, het zijn allemaal hele grote lange zinnen die je maakt, maar die lijken allemaal zeer soepel uit te komen. Daar, ik geloof ook dat hij het wel heeft gezegd, dat hij, dat ook, dat hij daar ook geen moeite voor heeft uh, hoeft te doen. Dus, nou, het, dus, lijkt, het lijkt me sterk. Om... Het komt langs de compositie hem, hij, maar, hij uh, heeft een prijs gewonnen met uh, de langste zin. Oh, ja. mm -hmm. Even kijken. Die toch nog is. Is Het Zoomprijs. Ja. Een literaire tijdschrift dat een prijs geeft voor de, mooiste nee, voor de mooiste zin. En de prijs bestaat uit evenveel euro's als er woorden zijn in die zin. <laughs> en... Uh nou, ja, die kan er nog net niet, doorheen. Ik weet niet precies. Oh, ja. oh je hebt de zin hier niet? Je... De zin? Ja, je ik, hebt, de... Heb, ik heb de zin. Oh, ja, zeker. Ik kan nog net even. Ik volg de cadans van mijn handschrift... en zoek naar de in letters gestolde, kwezelachtige wellust... van het meisje dat ik ooit geweest moet zijn het wicht dat op de drempel van haar adolescentie haar schriftuur even strak aantrok als de dunne, lederen veters waarmee ze haar laarsjes dichtreeg. Hoe ze het vlees van het woord in de balijnen van de zinsbouw dwong tot haar eigen lijf vol striemen stond en ze naar uitbraak verlangde. Nou. Ja. nou Maritia, zo'n zin, daar heb je op gestudeerd, daar heb je op zitten zwoegen. Ja, je kan bijna, er niet zomaar uitkomen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee ik onmog. denk dat het okay. hem toch wel kruim ja. gekost heeft. Nou, de recensie die houden we onder de pet, die wat in het vat zit verzuurt niet, zeggen we dan. Nou, we zijn door ons uur heen, een mooi uur. Ik dank Maritia Witte, Therese de Vries, Wilpulles, Willem van der Vrande. En Stefan Eikenaar voor de technische assistentie. Dit was het uur literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.